Gezinnen en bedrijven gaan de komende jaren meer betalen voor energie. Dat is volgens het kabinet nodig om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Minister Van der Hoeven houdt er rekening mee dat het vanaf 2012 om een paar tientjes per jaar zal gaan. Vanaf 2016 kunnen gezinnen en bedrijven tussen de 150 en 300 euro per jaar duurder uit zijn. Het geld moet worden gebruikt voor investeringen in duurzame energie. Justitie verdenkt de twee jongste verdachten in Urk niet langer van betrokkenheid bij de dood van Dirk Post. Uit onderzoek is gebleken dat ze er niet direct bij betrokken waren, wel worden ze nog verdacht van nalatigheid. Justitie zoekt uit of de jongens van 12 en 13 de moord hadden kunnen voorkomen. De 15-jarige hoofdverdachte zit nog vast. Woningcorporaties hebben vorig jaar veel geld verloren. Uit onderzoek van de NOS, onder 85% van alle corporaties blijkt dat er 166 verlies leiden. Ze moesten samen bijna 2 miljard euro afschrijven. Door de oplopende verliezen zullen investeringen in buurten en wijken stilvallen. Ook denken de corporaties dat ze niet langer geld hebben om te investeren in bijvoorbeeld infrastructuur en publieke gebouwen. Middelbare scholen en mbo-instellingen hebben vorig jaar ruim 20% meer diefstallen gemeld. Het staat in de jaarlijkse incidentenregistratie op meer dan 200 scholen. Er werd vooral veel elektronica gestolen, zoals mobiele telefoons en iPods. Uit het onderzoek blijkt dat meer scholen diefstallen zijn gaan registreren, maar dat dit minder zorgvuldig gebeurt. De moeder van de vondeling Lily is aangehouden. De baby werd 13 september gevonden bij het Dioconessenhuis in Utrecht. De naam van de baby stond op een briefje. Bij de politie kwamen meerdere tips binnen over de identiteit van de vrouw. Naar aanleiding van die tips werd een vrouw van 23 uit Utrecht aangehouden. Het weer bewolkt en bijen, maar ook af en toe zon. Het is hooguit uit 10 graden. De komende dagen wisselvallig en iets kouder. Dit was het NOS Journaal.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 Really lie to yourself Unbelievable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 Door. See one thousand violins, golden trumpets soar on high, waves and waves of joyful hymns. feels to hold you